10 uur, het LOS-journaal, door Alt Megens. Horeca Nederland daagde vier grote bierbrouwerijen in Nederland en België voor de rechter. De brancheorganisatie wil van de rechter horen dat de brouwers jaren geleden een kartel vormden en zo de prijzen opdreven. In 2007 heeft de Europese Commissie dat al gezegd, maar sindsdien is er niets veranderd, zegt Horeca Nederland. Je hoort ook niet, ze reageren ook niet, ze doen er eigenlijk niks aan en dat maakt... ...dat er een hele slechte verhouding is met veel te hoge prijzen. Daar heeft de branche heel veel last van en de consument betaalt daardoor ook te veel voor z'n bier. De horecabranche wil uiteindelijk een schadevergoeding van Heineken, Grols, Bavaria en Inbev. Het aantal bezoeken aan diëtisten is in het eerste kwartaal met ruim een kwart gedaald. Dat komt volgens onderzoeksbureau Nivel omdat de consulten niet meer in het basispakket zitten. Sinds 1 januari wordt de diëtist alleen vergoed in het geval van diabetes, chronische longziekte of een verhoogd risico op hart- en vaatziekte. Het onderzoeksbureau onderzocht ook de declaratiegegevens van de diëtisten. Naar het blijkt dat patiënten die welvoedingsadvies inwonnen bijna een vijfde minder behandeltijd kregen. Er worden per behandeling minder uren vergoed door de verzekering. Minister Schippers wil iets doen aan de verspilling in de zorg. Volgens haar verdwijnen er veel medicijnen ongebruikt in de kast. En dat is zonde, vindt ze. Medicijnen die eenmaal opengemaakt zijn, kun je niet meer hergebruiken. Dat vind ik ook logisch. Want als je ze thuis op de verwarming hebt laten liggen of in de was hebt meegewassen en de volgende krijgt ze dat is niet echt prettig. Maar een verpleegkundige of een thuiszorgmedewerker die drie verbandjes gebruikt, die weet precies wat ermee is gebeurd. En die zou het natuurlijk bij veel meer patiënten kunnen gebruiken zo'n ver, verpakking. Verder roept Schippers artsen op doelmatiger medicijnen voor te schrijven... en om het goedkoopste medicijn te geven als het voor de patiënt niet uitmaakt. Ook wil de minister dat er minder wordt doorverwezen naar ziekenhuizen. GroenLinks wil dat de overheid meer informatie openbaar maakt. De partij presenteert daarom vandaag een initiatiefwetsvoorstel... om de wet openbaarheid van bestuur aan te passen. Volgens GroenLinks blijft er nu te veel geheim. Vooral informatie die de overheid niet uitkomt. Kamerlid Peters. Informatie die typisch geheim gehouden werd, dat zijn rapporten, waarschuwingen voor risico's, financiële, technische, juridische. Denk aan het patiëntendossier, aan de HSL, aan de bouw van garages in gemeenten. Dat soort informatie wordt tijdens de besluitvorming typisch achtergehouden, komt alleen boven water jaren later als er iets mis blijkt te zijn gegaan, als er miljoenen zoek zijn. En deze wet die gooit dat radicaal om. In het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks staat dat alle met belastinggeld gefinancierde zaken open en transparant worden. De huidige wet openbaarheid van bestuur stamt uit 1980 en is in 1991 herzien. Het weer is zwaar bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over. De meeste neerslag valt in het midden en zuiden. Pas in de loop van de middag wordt het geleidelijk droger en breekt mogelijk in het westen de zon nog even door. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar nog 38 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging bij Amsterdam en op de A32 bij Steenwijk. Ik begin met de A10, de ring richting Den Haag. Daar staat tussen Westpoort en Knopen de Nieuwe Meer 4 kilometer. Bij het Knopen de Nieuwe Meer is de linker rijstrook dicht. Heeft te maken met een aanrijding waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. In het noorden van het land is de A32 Herenveen richting Meppel... dicht tussen Wolvige en Steenwijk-Noord. In de file is een vrachtwagen gekanteld... daardoor tussen der Itzart en Steenwijk-Noord nu 4 kilometer file. Verkeer richting Zwolle vanuit het noorden kan het beste omrijden via Emmeloord. Verder nog een lange file op de A50 Arnhem richting Oost Tussen Renkem en knopend valburg staat 7 kilometer. En op de N2 de randweg Eindhoven richting het noorden. Daar staat tussen Veldhoven-Zuid en Veldhoven 2 kilometer. Zijn vrachtwagen stil komen te staan op de rechte rijstrook. Oscar is 7. En dat viert hij. Met een lang weekend Dublin. Samen met alle drie zijn medewerkers.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 Stel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het CDA wil een ASO-slot in de auto. Het uur van de waarheid voor de 1500 werknemers van Netcar. In 1946 moesten dienstplichtigen die weigerden in Indonesië te vechten... onderduiken in eigen land. We dan de buurt. En dan moet ik bij de ene eten en bij de andere slapen. En pas later verder. En het heeft dan vier jaar geduurd tot ik uh, gearresteerd werd. En het ochtend humeur van Henk Westbroek. Het is bijna 7 over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Verkeershufters, dames en heren, moeten verplicht een ASO-slot in hun auto laten inbouwen. Vindt CDA Tweede Kamerlid Sander de Rauwe. Meneer de Rauwe, goedemorgen. Goedemorgen. Zelf bedacht? Uh, ja, ik heb het uh, zelf bedacht, een tijd geleden al. Ja. En, uh, volgende week spreekt, uh, spreekt de Kamer met het kabinet over de voortgang van verkeersASO's. Ja. En dan nou wil ik het graag handen en voeten gaan geven. Uh, u wilt een ASO-slot handen en voeten gaan geven? Ja, en ik zou eigenlijk de handen en voeten van de automobilisten die keer en keer zichzelf niet in belang kunnen houden, een handje willen helpen. Dat hebben we nu al met het alcoholslot, waarbij mensen verkeer en alcohol absoluut niet kunnen scheiden. Ja. Waarbij we nu in Nederland in navolging tot vele andere landen ook over zijn gegaan tot techniek. Ja. We kunnen helaas niet een agent achter elke ASO neerzetten, nee. maar de techniek zou ons wel een stukje kunnen helpen. En daarom stel ik voor om daar in Nederland een pilot mee te gaan starten. Wat is het? Het is een techniek die registreert in de auto wat je aan het doen bent. Met name de, de, de zaken als veel te hard rijden. Dan heb ik het niet over 10 of 20 kilometer, maar echt 30, 40 kilometer te hard. Ja. Uh, door rood licht rijden, maar ook bumperkleven. Het ja. zijn technieken die los van elkaar al wel bestaan, maar nog niet geïntegreerd en ook nog niet toegepast in de auto. Ja. En ik zou willen voorstellen dat de overheid samen met de TNO, of misschien de TU Delft gaat kijken of wij als Nederland voorop kunnen lopen en dus kunnen starten met de pilot. We zien bij het alcoholslot dat het ook kan. En ik zou zeggen, laat een stap verder gaan, want helaas is alcohol niet het enige echte grote probleem op onze Nederlandse weg. En wanneer is iemand een verkeershufter? Met andere woorden, wanneer krijgt iemand zo'n slot? Dat is een hele goede vraag. We hebben daar in Nederland geen gerichte aanpak of definitie voor. Maar uh, laat ik u een voorbeeld geven. Wij hebben in Nederland uh, uh, tientallen mensen die honderd keer per jaar een uh, bekeuring krijgen, alleen op de weg al. Ja. Uh, we hebben mensen die een rijontzegging voor twee of drie jaar krijgen... omdat zij twee keer of drie keer betrokken zijn geweest bij een dodelijk verkeersongeval. Ja, maar dan raken ze dus toch hun, hun rijbewijs al kwijt. Dan uh, kunnen ze het rijbewijs raken. We hebben alleen één probleem bij die categorie... is dat we namelijk weten dat vele van die mensen toch blijven doorrijden. En eigenlijk is dat een heel groot probleem. Want dat betekent dat mensen niet mogen rijden, ja. vaak onverzekerd rondrijden... Ja. en ook veel meer betrokken zijn bij ongevallen. En dan heb ik liever dat zij gecontroleerd zijn door een slot... Dan roekeloos, uh, ja. wild om zich heen rijden, niet gekonineerd door wie dan ook. Maar meneer de Rauwe, dan pakken ze toch de auto van hun moeder of de buurvrouw of een zus. Ja, maar het wordt dan moeilijker. Want uh, je, zal maar, uh, je zal maar de buurman zijn en uh, ook uh, wel te maken hebben gehad met dat asociaal gedrag. Ik vraag me af of elke buurman in Nederland uh, zijn auto aan een asociaal iemand wil uitlenen. Ja. Maar Ik moet je niet, eerst, moet je niet altijd... eerst de definitie hebben van asociaal uh, gedrag en de regels vaststellen voordat je met zo'n slot op de proppen komt? U gaat het een beetje omgekeerde volgorde doen of niet? Nou, weet u, wij zullen uh, voorstellen om hier een pilot mee te starten. Uh, een pilot in dit land is helaas niet altijd van vandaag op morgen geregeld. Dus ik, ik, ik stel me zomaar voor dat we daar ook volgende week woensdag in het debat met de minister over kunnen spreken. En mijn voorstel zou zijn mensen die al vijftig keer per jaar een verkeersovertreding begaan. Nou, dat is echt niet uh, een extreme uitspraak van mijn kant. Uh, dat we die al gaan uh, laten vallen onder uh, een verkeersresidivist. Ja. Ik las zelfs in een peiling van het debat op twee afgelopen weekend dat heel veel mensen bij tien verkeersboetes dat het voor hen al de maat vol is. Dus ja. ik denk dat we over die definitie wel uitkomen. Dat ja. zal niet het grootste probleem zijn. Ja. Ik denk dat we nu moeten doorpakken en af moeten stappen... van die anonieme boetes uit Leeuwarden, CJJB... die helemaal niet werken en niet helpen bij deze categorie. Ah. En dat we een stap verder moeten gaan, analoog aan het alcoholslot. Goed, ASO-slot ah, dus, voorgesteld door Sander de Rauw... en het is geen uh, leuke, uh, makkelijke verkiezingsstunt... een proefballonnetje waar we vervolgens nooit meer wat van horen. Nee, dan had ik hem rond september gedaan, want de weg is nog lang aan de campagne. En dat zal ook allemaal wel... Ik wil het nu voorstellen, We zien nu, dat die groep niet aan te pakken is. Want die onderzoeken komen steeds vaker, ook naar de Kamer. Ja. En ik ga het graag volgende week voorstellen. Sander de Rouwe, Kamerlid voor het CDA. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dit is tot half elf, KRO Goedemorgen Nederland, met Sven Kokkelman. Door nu naar Limburg in Born, daar wordt voor de 1500 werknemers van autofabrikant Netcar deze week de week van de waarheid. Als Mitsubishi deze week niet met een aanvaardbaar sociaal plan komt, dan worden zware acties ingezet. Mitsubishi heeft aangekondigd de fabriek eind dit jaar te sluiten. FNV-bestuurder Henk van Rees, goeiemorgen. Goedemorgen. Petjes, fluitjes en spandoek al in de aanslag? In elk geval hebben we een plan klaarleggen als Mitsubishi deze week niet reageert naar ons. Wat is dat van plan? Nou, we hebben afgelopen week uh, een werkontbreking van twee uur gedaan uh, omdat uh, Mitsubishi zich niet aan zijn toezegging houdt om met ons een sociaal plan uh, af te spreken nadat we al enkele maanden onderhandeld hadden. Ja. En we hebben gezegd van nou, uh, we hopen dat Mitsubishi nu wel positief reageert. Zo niet, dan hebben we een estafette model van acties achter de hand en zullen we per week in feite de druk opvoeren om alsnog tot afspraken te komen. Dan legt u de fabriek plat. Uh, kijk, daar ga ik in de vooruit uh, natuurlijk u niets over zeggen. Het zal in elk geval een zwaardere actie zijn uh, als de twee uur die we afgelopen week hebben moeten doen. Ja, maar goed, de fabriek gaat toch al dicht. Wat heeft zo'n uh, autofabrikant daar nou voor uh, uh, gevolgen van? Aan de ene kant is het zo dat er nog steeds uh, auto's gemaakt worden en die uh, productie gaat op dat moment niet door wanneer we het werk onderbreken. Aan de andere kant uh, betekent dat ook reputatieschade voor uh, Mitsubishi, omdat zij uh, zich niet houden aan datgene wat ze toegezegd hebben. En ze willen graag auto's in Europa blijven verkopen en met reputatieschade vlot dat niet echt, denk ik. Nee, denkt u echt dat ze daar gevoelig voor zijn, die Japanners? Ja, ik heb uit uh, eerdere reacties van hun kant uit uh, begrepen dat met name dat punt van reputatieschade, want ze willen de naam uh, toch uh, hoog houden en dat is in de oosterse wereld toch een belangrijk gegeven. Ja. En daar spreken ze dus nadrukkelijk op aan. Is het uh, niet een beetje vechten tegen de bierkei en uh, met een uh, voorop uh, vastgestelde afloop, namelijk dat het niet zoveel zin meer heeft? Nee, dat denk ik zeker niet. Uh, kijk, het is ofwel het scenario uh, van een doorstart, en daar zijn we natuurlijk ook bloedserieus mee bezig, zodat na januari uh, een nieuwe partij uh, netka gaat overnemen. Maar welke dan? Of, Want er uh, hebben zich nog bij mijn weten geen kandidaten gemeld. Althans, ja, wel, niet serieus. De, de van... Jawel, de van der Leeg, gelukkig wel, kan ik u zeggen. De van der Leegte groep uit Eindhoven die is heel serieus geïnteresseerd in overname. En daar vinden dus ook voortdurend gesprekken met Mitsubishi, praat ja. over die overname. Valoriet dus dat van autobussen een... en verkeersborden boven de weg, voor de duidelijkheid. Ja, inderdaad. En dat is een grote jongen in de Nederlandse maakindustrie. Dus uh, wij zouden een hele goede zaak vinden wanneer die, die zouden willen overnemen. Aan de andere kant ben ik realist. Het kan ook zomaar misgaan in de onderhandelingen. En dan moet je een sociaal plan op de plank hebben liggen. Juist. Zijn uh, uw mensen daar te plekken klaar voor harde acties of zijn ze een beetje uh, murf geslagen inmiddels? Ja, de onzekerheid duurt inderdaad al erg lang. Aan de andere kant uh, is de economische situatie in Zuid-Limburg heel beroerd... Uh, heel moeilijk aan de werk vinden. Dus het knokken voor een uitstekend sociaal plan... dat snappen mensen dat dat echt nodig is... in de laatste mogelijkheid om te redden wat er te redden valt in ja. die situatie. Goed, het uh, punt is duidelijk. U gaat uh, de duimschroeven aandraaien door acties op te voeren... als er niet heel snel een sociaal plan komt deze week. Oké. Okay. En Enk van Rees... FNV, ja, u zegt oké okay, alsof ik u aanstuur. Dat is niet het geval. Ik wil het alleen nee, nog even samenvatten. U heeft het heel goed weergegeven. Okay. <laughs> uh, wij gaan er tegenaan. Henk van Geest van de FNV. Ik dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. Nou. Ze moesten onderduiken... Er kwam door rijen S6 me halen. Werden verraden... Ja, waarschijnlijk met zwagen. En opgesloten... Negen man en één grote stronton. Duizenden jonge Nederlanders die niet wilden vechten in Indonesië. Deze week in Karo, Goedemorgen Nederland. Een hele leven verwoest. De indië Jan van Leun, dames en heren, weigerde in 1946 in Indonesië te gaan vechten... en dus dook hij onder, een jaar voor de oorlog. Nu wil hij erkenning voor een verwoest leven. Een leven dat wordt opgetekend door Sander Bartling. Hier zit Jantje, kijk. En die is dood. Die ook. De meeste... Zijn dit allemaal dienstweigeraars op deze foto? Allemaal Indonesië-weigeraars, ja. Aan de achterkant staat Bankenbos 5051. 51, 51 ja. Jan van Luijn weigert in 1946 in Indonesië te gaan vechten. Die mensen moeten daar de recht krijgen waar ze voor knokken. Hij verstopt zich thuis. Snachts, zondags, na twaalf zetten ze de hele buurt af. Dat hebben we in die Duitsers geleerd. Hiepen met schuimwerpers en een ploeg <lacht> Maar ik was het laatste jaar van de oorlog al honderd keer gedoken voor de Duitsers. Want ik moest voor Duitsers werken. Junker, fabrieken des had. Ja. Toen kwam de Oranje R6 me halen. Want op een gegeven moment dan zag ik zo: die helm de trappen op komen. en toen kon ik net omdraaien en achter me hebben durf. Een twee c en dan was ik al weg. Orijen S6. En die staan uh, daar in de straat, vol en daar. Zijn ze de hele nacht bezig geweest, tot een uur of vier. Maar ik heb twee broers die moeten morgenochtend weer werken. Na nou, de oorlog moest iedereen werken. Dus, uh... En die moest al iedere keer de bed uit. Mijn jongste broer kwamen ze weer naar boven. En toen zegt hij, als je nou nog één keer bij mijn bed komt, dan pak ik de bijl. Die had hij al onder het bed liggen. Van Luin wordt naar Amsterdam gebracht. En dan kwam er een vrouw, die uh, bracht me naar, naar de rest. En het lopen hoor buurt. En dan moet ik bij de ene eten en bij de andere slapen. En een paar verder. En daar duikt hij onder. Het is één jaar na de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in veel huizen geweest dat ze daar Joden gehad hebben. Er werd ook niet over gepraat natuurlijk. Want het was wel een eer van die mensen. Hè? Maar dan liepen ze niet te kopen. In Amsterdam zijn andere soorten mensen hoor. Maar er zijn wel heel wel een bestand geweest zijn... die uit de oorlog overgebleven is, denk ik. Want mijn schoonmoeder heeft er wel veertig gehad. Doortrek, uh, station. Dus uh, u heeft op dat onderduikadres ook uw, uw, uw latere vrouw ontmoet? Hè? Ja, we hadden drie dochters. En de oudste die, uh, nou, ja, die vertelde waar de bioscoop was en waar we heen konden en met familie mee. Dus langzaam is er wat gegroeid, maar niet verkeerd zo is. Nou, gewoon kameraadschap. En het heeft dan vier jaar geduurd tot ik uh, gearresteerd werd. Dan kon ik vrij zijn. U heeft eerst vier jaar ondergedoken gezeten ja. en toen werd u gearresteerd? Op maar die manier? Maar uh, één jaar daar. En toen uh, werd het te link in die straat. Hoezo te link? Ze hadden er aan de overkant al een paar uh, gepakt, de, uh, de Nederlanders. Hij houdt het vier jaar vol op diverse adressen. Na vier jaar werd ik gearresteerd, ja. worden vroeg. Maar ook nu neemt de geschiedenis een cynische wending voor Jan van Luijn. Hij wordt verraden. Mijn zwager die was twee weken terug op de laatste boot terug. Die heb ik eentje meegemaakt. En toen was ik aan de beurt... Want dat is logisch, want ze zeiden daar tegen de jongens in het begin... er blijven er veel te veel in Holland na een jaar. Ze kunnen jullie niet aflossen. Maar ze werden niet afgelost ze zijn er drie jaar geweest. Maar dan kregen de schuld, degene die hier bleef. En nou heb hij, toen hij thuis kwam, ik had een vak, een werk... en hij uh, komt thuis en het niks. Jan van Luyn werd veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf... terwijl de oorlog met Indonesië al voorbij was. Door die overheid... Ik heb mijn hele leven verwoest. Maar ik ben negen jaar kwijt van mijn leven, hoor. Van Luin wil niet meer met de Nederlandse staat te maken hebben. Hij heeft zijn hele leven niet gestemd. Heeft geen cent aangenomen van de overheid. En nu wil hij eerherstel. Nog even los van de vraag of het uh, juridisch juist is... Uh, het orde wat over is geveld... denk ik dat de recht daar wel heel erg ver... van een vorm van rechtvaardigheid afstond. Advocaat Elisabeth Zegveld wist vorig jaar een schadevergoeding en excuses af te dwingen... voor de nabestaanden van de slachtoffers uit het Indonesische dorp Rawakadee... waar het Nederlandse leger in 1947 een bloedbad aanrichtte onder onschuldige dorpelingen. Nu neemt ze het op voor de Indonesië-weigeraars. Wat meest dwars zit is dat deze mensen zijn aangehouden in 1950... toen de Indonesië onafhankelijk was geworden... We aangehouden voor uh, ongehoorzaamheid. Op basis van het militair wetboek van strafrecht. Het weigeren naar Indië te gaan. Um, toen waren onze militairen hè, die, die kwamen alweer terug. Ineens onafhankelijk. We wisten ook tegen die tijd. Uh, op basis van de rapporten die uh, geschreven waren. Wat wij uh, daar hadden uitgericht. Hoe mis het was gegaan. Uh, de Verenigde Staten had zich zeer uitgesproken tegen onze aanwezigheid daar. Ook de Verenigde Naties. Om dan nog je eigen gelijk... He, over de hoofden van deze mensen af te dwingen, wel erg veel moeite mee. Maar de Indië-weigeraars willen geen geld, ze willen eerherstel. Zegveld gaat dan ook in eerste instantie niet via juridische weg erkenning zoeken voor de weigeraars. Ik zal hun verhaal neerleggen in een, uh, in een brief aan de regering. Het betrokken ministeries uitnodigen om eens met deze mensen in gesprek te gaan. Dat het uh, toch wel bijzonder onrechtvaardig is wat deze mensen is overkomen. En morgen hoort u hoe soldaten die weigerden mee te doen aan de politionele acties... werden opgesloten tussen nazi's en NSB'ers. Vrouwen komen op bezoek van die Duitsers en Zissers met gebakdozen. We hebben ze gezien komen en wij mochten nog geen, geen reep chocola eten. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen goedemorgennederland. Straks is chocola nu wel of niet gezond. Eerst nu het ochtendhumeur. hier is Henk Westbroek. I wanna go to America. Al op de avond van tweede Pinksterdag, maar ook de hele dag erna. werd in alle nieuwsrubrieken op de radio jubelend vermeld. dat zowel Ponypark Slagharen als De Efteling een topweekend gedraaid hadden. Hoe het dierenpark Amersfoort, Maduro Dam en alle Nederlandse ijssalons die Roma heten. in datzelfde zonnige Pinksterweekend vergaan was, bleek het vermelden niet waard. Jammer! want door deze onvolledigheid promoveerde dit economische nieuwsfeitje tot een voorbeeldig voorbeeld van selectieve informatie. Dat viel me zo op omdat ik zelf in het Pinksterweekend een boek las dat een overdaad aan informatie bevat. Het heet 1493 en is geschreven door Charles Mann. Die toont en met een groot oog voor detail aan... dat de ecologische en economische globalisering in 1493 begon... als gevolg van Columbus' ontdekking van Amerika een jaar daarvoor. Als resultaat van die keer dat Amerika ontdekt werd... kwam de in Europa niet voorkomende aardappel... maar ook de tomaat en de maiskolf bij ons terecht... 1 hectare aardappels, om selectief verder te gaan... bleek vier keer meer mensen te voeden dan een hele hectare Europese tarwe. Met gevolg dat in Europa de hongersnood verminderde... en de bevolkingsgroei toenam. Columbus en zijn navolgers exporteerden op hun beurt... zonder daar besef van te hebben cholera, tyfus en een palet aan andere ziekten... waar de bevolking van Amerika nauwelijks weerstand tegen had... Met als gevolg dat binnen honderd jaar ruim de helft van de mensen in Noord- en Zuid-Amerika morsdood waren. Omdat er in Amerika bergen met zilver te delven waren, kwam het bij ons ineens voldoende geld beschikbaar om schepen te mouwen waarmee slaven uit Afrika naar Amerika gebracht konden worden, om daar in de zilvermijnen de plaats van de verzwakte of overleden lokale slaven in te nemen. Toen ik dit prachtige boek uit had, besefte ik dat zij die moeite hebben met globalisering, en ik hoor er ook bij, ruim 500 jaar achter de feiten aanlopen en in wezen met hun hoofd in een sprookjeswereld leven. Zoals de Efteling dat is. En niet te vergeten, ponyparkslagharen. Henk Westbroek was dat. Morgen het ochtendtumeur van Ton Kas.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 In the Morning Sun van Will and the People. Het is 4 voor half 11. U luistert naar de Caro op Radio 1. Wie tien jaar lang elke dag een reep pure chocola eet, loopt minder risico op hartaanvallen en beroertes. Blijkt uit nieuw Australisch onderzoek. Het gaat dan wel om de uh, echt bittere chocola, zeggen onderzoekers. Minstens 70% cacao. Brian Buissen, goedemorgen. Goedemorgen. Had zelf eerder promotieonderzoek gedaan naar cacao en hart- en vaatziekten aan de Wageningen Universiteit. Uh, welke chocola. Eten we dan met eh, meer dan 70% cacao, dus de echt hele bittere chocola? Nou, echt, hele, echt hele bittere chocola zou, zou alleen maar uit cacao bestaan. Dan heb je het over 99% cacao. Ja. Eh, maar die vinden heel veel mensen niet lekker, geloof ik. Nee, maar 7, nou, alles boven de 70% is goed. Nou ja, uh, waar het om gaat is inderdaad de, de stoffen die in de cacao uh, voorkomen. En dan ja. Niet in de cacao boter, maar de, het, de, de, de vetvrije stoffen in de cacao. Ja. En hoe meer daarvan in de chocolade zitten, hoe, uh, hoe, hoe meer gezond dat zou kunnen zijn, inderdaad. Met andere woorden, uh, het werkt alleen maar als je dus uh, die harde chocola in een reepvorm eet. Dus geen moes, geen, geen dingen waar andere uh, spullen bij zijn gedaan, zoals melk of uh, ja, boter. Of... Sommige mensen vragen inderdaad wel eens, van als ik nou chocolade melk drink, zou ik dan uh, ook, ook van die, die gezondheidseffecten daarvan op kunnen pikken. Maar uh, in chocolade melk, uh, als voorbeeld, daar zit maar 2% cacao in. Dus daar zou je dan heel veel van moeten drinken om daarvan dan uh, te kunnen profiteren. Ja. Overigens werd het eerste onderzoek naar positieve bijwerkingen van chocolade... overigens niet gefinancierd door Mars? Uh, dit onderzoek uh, niet, nee, ah. nee. Maar daar uh, houdt u wel een goed probleem aan. Want heel veel andere onderzoeken uh, inderdaad die, die in de afgelopen jaren zijn gepubliceerd... die zijn wel ge gefinancierd door de industrie. Ja, uh, en wat weten we dan over het betrouwbaarheidsgehalte van die onderzoeken? Ja, precies. precies. Uh, dat, uh, dat, dat is een goede vraag. Dus uh, we hebben ook meer onderzoek nodig wat, uh, wat gefinancierd moet worden door... Door overheidsinstanties of subsidiestrekkers, ja. andere dan, dan de industrie. Ja. Maar ja, voordat we iedereen aan de chocola zetten, is het nou waar of niet? Ja, daar kan ik nog, nog niet een heel, heel duidelijk antwoord op, op geven. We moeten weten dat, dat onderzoek naar chocolade is, is tien jaar oud. Ja. Dat klinkt al heel lang, ja. maar eigenlijk is het nog een hele korte periode. En we hebben nog een, uh, nog een paar jaar langer nodig om daar een, uh, een eenduidig antwoord op te geven. Maar luister, als je een reep uh, elke dag eet van die pure chocolade, dan word je toch een tonnetje ja. rond... en dan krijg je ook weer meer cholesterol en vet en uh, ja. dat is ook weer slecht voor hart- en vaatziekten lijkt me ja. zo. Ja, precies. Dat is ook een probleem van dit onderzoek. Ze hebben aangenomen hier. Dus eigenlijk wat ze hebben gedaan is ze hebben een rekensom gemaakt ja. En daar zijn, daarbij zijn ze uitgegaan dat iedereen uh, of, of uh, die, deze mensen 100 gram chocolade per dag zouden eten. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een hoeveelheid die, die zou je nooit uh, zou je nooit gaan aanbevelen aan mensen. Nee. Zo... Dat is veel te veel. Maar we, een, een stukje of een, een, een stukje van een reep per dag? Ja, ja dat, dat, zou, dat zou mogelijk uh, ook al uh, goed kunnen zijn. Maar dan wel de pure chocolade dus? Ja, wel pure chocolade. Dat laat ook mijn onderzoek uh, zien. Ja. Als je zo, uh, dan heb je het over een hoeveelheid van uh, ongeveer 6 tot 10 gram. Dat ja. zou voldoende kunnen zijn. Ja. En uh, ja, als je dat dan in de plaats zou eten van een andere snack, als ja. een koekje bijvoorbeeld... Dan, ja. uh, dan zou je daar ook uh, geen effect op je, op je lichaamsgewicht van kunnen hebben. Dat is mooi nieuws. Rien Buizen, ja. promotieonderzoeker. Uh, tenminste, u deed promotieonderzoek ja. naar uh, de werking van cacao op hart- en vaakziekten. Klopt aan de Wageningen Universiteit. Ik dank u wel. Het is half elf geweest, namens en heren. Meer informatie vindt u op kro.nl. En u kunt ons ook volgen op uh, hashtag GML Radio uh, via Twitter. Ik hoor Prem al, chocoladelief hebben ongetwijfeld ook, naast de rum. Ja. Chocolademelk. Uh, ik had het er net over met een van mijn gasten. Tanja, hoe drink, hoe drink je chocolademelk het best? Warme chocolademelk en dan een broodje pindakaas en dan soppen. Juist. Yes. En dan heb je de lekkerste ochtendmaaltijd. Luister, ja. Met Fatma je en Tanja Jatman ja. aan het zien spreek ik zo. Het zijn beide Tweede Kamerleden. En dan gaan we een heleboel vragen aan ze stellen. Maar in dit regenachtige weer. Wat stemt de mens vrolijker dan de warme, aangename stem van Dorald Megens. Radio 1. NOS Journal. Wijkverpleegkundigen moeten een belangrijkere rol krijgen in de verzorging van mensen thuis. Dat levert tevreden patiënten op en ook nog een flinke besparing. Dat zei minister Schippers bij de presentatie van de resultaten van een proefproject in Brabant, waar 350 verpleegkundigen aan meededen. De hoogopgeleide verpleegkundigen kunnen in het nieuwe systeem zelfstandig doorverwijzen naar een arts of maatschappelijk werk, terwijl ze nu vaak alleen binnen de eigen organisatie kunnen doorverwijzen.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 En het aantal bezoek aan diëtisten is in het eerste kwartaal met ruim een kwart gedaald. En dat komt volgens onderzoeksbureau Nivel, omdat de consulten niet meer in het basispakket zitten. Sinds 1 januari wordt de diëtist alleen vergoed in het geval van diabetes, chronische longziekten of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Amdb Verkeersinformatie, er staat nog file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein 5 kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht na een aanrijding. Op de A32 Herenveen richting Meppel, tussen Wolvega en Steenwijk Noord 3 kilometer... is maar één rijstrook open, daar wordt een gekantelde vrachtwagen geborgen. Verkeer vanuit het noorden richting Zwolle kan het beste omrijden via Emeloord over de A6 en de N50. De laatste is de A50 Arnhem richting Os tussen Renken en knooppunt Valburg 6 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Remtime, Remradacationen. 139 jaar geleden, op 4 juni 1873, voeren de eerste Indiaanse arbeidsmigranten het Nederlands grondgebied in Zuid-Amerika, de kolonie Suriname, binnen. Na hen volgden nog tienduizenden. Via Suriname kwamen hun nazaten naar Nederland en werden Nederlander. Luisteraars, wie zit ik voor de gek houden? Uh, het, het is eigenlijk heel simpel. Op 12 september zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer... en ik wil heel graag dat bepaalde mensen terugkomen in de Tweede Kamer. Dus ik dacht, weet je wat, ik nodig ze uit en ik ga ze het vragen. Fatma Kosherkaya van D66 en Tanja Jadnanansien van de PvdA. sommige gasten, hoe gaat het met ze? Gaan ze door als Tweede Kamerlid? Komen ze hoog op de lijst? Hoe kijken ze terug op de afgelopen tijd in de Tweede Kamer? Kortom, luisteraars, heeft u vragen aan Fatma Kosherkaya of Tanja Jadnanansien? Bel dan 0800-121. Mail naar printtime Apenstar. NTR.nl en Twitter naar Hekje primetime Radio 1. En het grappige is luisteraars om te laten zien wat voor volksvertegenwoordigers te zijn. Wat ga jij zo meteen hier binnen doen Fatma? Ben je, we staan voor de Haagse Hogeschool, wat ga je binnen doen? Ja, ik ga een gastcollege geven over arbeidsmarkt en het ontslagrecht. En Tanya, wat ga jij zo hier bij de Haagse Ja, Hogeschool? ik ga met een aantal docenten hier praten over taalbeleid. Omdat ik een motie heb ingediend. En daar heb ik, ik heb eigenlijk aan de regering gevraagd om te zorgen... dat de taalvaardigheid van studenten omhoog gaat. De regering heeft gezegd dat het kost veel. Dat moet gewoon op HAVO-VWO. Terwijl je hier gewoon heel veel studenten hebt die, waarvan de taal gewoon niet op orde is. Ja, Vaak maar wel ook met die wat zeggen. Ja, Volgens mij kan dat heel makkelijk opgelost worden. Vanaf basisschool gewoon van elke leerling vragen. Zodra ze beginnen leren te lezen en schrijven. Een boek per week lezen. Nou luister, als u, geen... ziet, u ja. ziet dus waarom ja. ze mijn gasten zijn. Ja. En ik verheug me er ontzettend op. Live vanuit Den Haag voor de Haagse Hogeschool. Welkom bij Primtime. Primtime. Geachte, beste, lieve luisteraars. De afgelopen dagen heeft u voor alles gehoord of gelezen over het stoppen van Primetime. En omdat ik u altijd uitlegverschuldig ben, even korte uitleg. Ik heb een contract met de NTR dat tot 1 september 2012 loopt... en waarin ik beloof dat ik dit programma zal maken. Er zijn drie partijen bij betrokken, de NTR, Radio 1 en ik. En dan moeten we beslissen, gaan we een contract verlengen of niet. Ik heb de afgelopen donderdag de sendermanager van Nederland 1 laten weten... dat ik mijn contract niet zal verleggen. De belangrijkste reden is de arrogantie van de NOS-leiding die niet wil overleggen. U als luisteraars heeft nooit iets gemerkt van mijn frustratie omdat ik loyaal aan de zender Radio 1 u niet lastig val met interne meningsverschillen. Radio 1 is een nieuwszender en de WNOS is altijd vrijelijk in primetime gekomen en dat zal ook zo blijven. Primetime maken is een eer. Ik doe het met mijn totale ziel en zaligheid. En ik ben u de luisteraars iedere dag dankbaar dat u ook in zulke grote getalen luistert en participeert. Ik word betaald door de belastingbetaler en ik ben hun verschuldigd dat ik alles geef. Het moment dat ik dat niet kan moet ik stoppen. Ik ben niet naar Radio 1 gekomen om op kosten van belastingbetalers spelletjes te spelen of bureaucraten hun ego te strelen. Ik ben niet geschikt om met de pest in mijn leven naar het werk te gaan en alleen maar om het geld te blijven. Ik zal nooit een belastinggeld consumerende, chagrijnige, Hilversumse bureaucraat worden. Daarom verleng ik mijn contract niet. Met de NTR heb ik geen enkel probleem. Ik heb geen ruzie met ze of wat dan ook. Integendeel, de NTR, de NPS, vroeger is altijd een zeer betrouwbare contractpartij geweest. Vanaf 26 juni op Nederland 1 presenteer ik bijvoorbeeld een televisieprogramma. Maar je kunt het niet meenemen over nalatenschappen voor dezelfde NTR. Tot en met aanstaande donderdag 7 juni maak ik primtime. Dan komt de sportzomerradio. En vanaf maandag 13 augustus zal ik tot 1 september primtime met passie, liefde en inzet die u van me mag verwachten maken. Daarna stopt het op radio 1. Wat mij betreft is het simpel. luisteraars. Iedere partij heeft het recht een aflopende overeenkomst niet te verlengen. Het gebeurt voortdurend ook in de massamedia. Dit is een van de zegeningen van de flexibilisering van de door D66 gewenste deflexibilisering van de arbeidsmarkt. Daarom ben ik ZZP'er. Zo, en nu naar onze niet-westerse Alochtone volksvertegenwoordigers. It's -time. Fatma Kosherkaya, tot mijn verbijstering ontdekte ik... dat jij nog nooit mee gast geweest bent in twee jaar primetime bijna. Hoe komt het toch? Nou ja, je hebt me wel een aantal keer uitgenodigd en ja. steeds had ik andere afspraken. En ik ben van degene die een afspraak heeft gemaakt, dan gaat de afspraak door en niet de radio. Boeg. Maar even terugkomend ja. op wat je zei. Je gaf net aan dat je Tanja mij hebt uitgenodigd om nog eens extra aandacht voor ons te ja. vragen. Nou, misschien moeten we een actie blijven starten. Het verschil is, ik ga uit eigen wil weg. Weet je wel, het is mijn beslissing. De dead manager is niet blij, de NTR is niet blij, weet je, het is mijn beslissing. Precies zo, zoals het jouw beslissing was. Wat even vat, maar uh, Ik heb één gemeenschappelijk ding ontdekt tussen ons drieën. Oké, okay, We <laughs> hebben alle drie rechten gestudeerd. Is oh, het waar? Tanja en ja. ik aan de Vrije Universiteit. Ja. Ja. En jij, dat is de gereformeerde. Ja. ja. En jij aan de katholieke universiteit. Ja. En onrechtvaardigheid, daar kan ik niet zo goed tegen. En dat delen we waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja. En nou ja, ik, bij, bij, bij mij Jan is het... het dat ja. ik weet je hoe ik Prima heb ontmoet? Ik, ik liep daar rond, ik kom net uit Suriname... en probeer echt mijn weg daar te vinden. En hij kwam naar me toe en hij stelt me een vraag. En hij, ik kon het niet goed beantwoorden. Vond hij, hij zegt, luister, zo ga je niks bereiken in je leven. ja Argumentatie <lacht> en debat. daar moet je, Ik was zo geschrokken dat ik meteen en onmiddellijk... overal mijn mond maar heb opengemaakt. En het leuke is, Tanja, jouw vader uh, heeft hier... Hier in Leiden jouw moeder ontmoet toen ze beiden wat studeerden? Mijn vader studeerde rechten, mijn moeder verpleegkunde. Ja, ja. en dus dat zie je niet luktrund ja. in de familie. En hoe zijn jouw ouders? Gewoon uit het platteland uit Turkije. Mijn vader had het lyceum gedaan, mijn moeder lagere school. Dus, uh, maar ze waren dol op leren en lezen en dat heb ik met de paplepel meegekregen. Uh, en daarom zei ik net ook, maakte ik die opmerking... je zou kinderen moeten vragen om elke week een boek te lezen. Ik was een boekenwurm en uh, las vroeger heel veel. En mijn vader was altijd heel trots. En als er dan vrienden kwamen, zei hij... Lieverd, wil je een stukje voorlezen? Ja. Nou. Weet je, het is mooi, Tania, maar tegelijkertijd zien, ja. um, maak ik me toch zorgen over die groep jongeren. Kijk, die zitten hier al op het HBO. Ja, nee, is... Die kun je dus niet nu zeggen van, ja, je kunt ze wel zeggen gaan boek lezen, maar ze hebben een enorme achterstand opgelopen. Hmm. En die moeten we met z'n allen ook wel gewoon willen inlopen. Want het is jammer om een hele generatie nu te zeggen, ach, we laten het maar. Zien jullie elkaar als collega's of als concurrenten? Nou, als collega's. We ja. hebben elkaar nooit als concurrenten ja. gezien. Zo sta ik ook niet in het leven. Ik heb in, in de Kamer een aantal dingen die ik gewoon uh, wil doen. Uh, uh, ik heb ook een aantal uh, initiatiefwetsvoorstellen lopen. Eentje is al door de Eerste Kamer over Medezeggenschap, pensioengerechtigden bijvoorbeeld. En er loopt er eentje over ambtenaren. Ik wil die dingen afmaken. En dan geldt er geen uh, concurrentie wat mij betreft met uh, een collega als Tanja... Zo zit ik. Nee, niet. en we komen elkaar ook niet echt tegen. Want jij bent he, meer bezig met, met arbeid, met allemaal dat soort zaken. Ik ben bezig met het hoger, hoger onderwijs. Um, dus we komen elkaar niet tegen. Maar zelfs al zouden we elkaar echt tegenkomen in debatten. Ik zit er ook zo in. Je gaat uiteindelijk. Tenminste, ik vind, en dat vind ik oprecht, dat we toe moeten naar een andere invulling van het woord volksvertegenwoordiger. We zijn te veel nu gericht alleen maar op het Haagse. Ja. En oh, ik heb een mooie motie ingediend en kijk ja. maar eens een voorstel. Met alle respect, want dat vind ik heel belangrijk. Maar um, we zijn te weinig nog op straat. We zijn nou, te weinig ik, op, ja. Hoe lang ben jij in de Tweede Kamer? Die jij nu zin? pas anderhalf jaar. Juni 2000, ja. 2010. Ja. Ja. Oké, okay. Maar wanneer kwam jij in de Kamer? Uh, september 2004. Oké. Okay. Wat ik me afvraag, um, um, um, die, die bubbel, hè, die Haagse kilometer. Ik had uh, uh, donderdag had ik in Sittard uh, Adso Nicolai de bus. En die vertelde na afloop dat als je in Den Haag bent, op een gegeven moment Den Haag je realiteit wordt. Dat, het, het, heb jij die verandering bij jou ook gezien? Nou, ik heb dat uh, bij mij niet gezien. Eén, dan had ik vaker bij jou uh, bij de radio gezeten <lacht> om allemaal Mooi te antwoord. vertellen uh, dat ik allemaal geweldige dingen aan het doen ben. Uh, twee, omdat ik uh, niet uh, hou van roepen aan de zijlijn... als er iets niet verandert, dan neem ik dus initiatief ja. voorstellen. Ja. Of het nou op de arbeidsmarkt is uh, of op een ander terrein. Want ik vind het belangrijk dat als je met idealen in de Kamer komt... dat je, je idealen ook verwezenlijkt. Nou, Als ik dat ook dat rond heb, Nou, die initiatieven, die twee, over bijvoorbeeld gelijke behandeling... van alle werknemers, waarbij ambtenaren ook onder de private regels vallen... dat, is, dat wordt, uh, de tweede termijn wordt uh, deze week in de Kamer behandeld en daarna naar na de Eerste Kamer. Nou, Als ik dat soort dingen heb afgerond, dan vind ik het ook prima. Dan mogen ook anderen weer uh, verder. Maar, maar, maar ik wil wel mijn idealen verwezenlijken. Nu... Daarom ben ik in de Kamer. Nou, okay. Nu heb ik een, een, een, een, een licht probleem. Um, ik weet dat uh, jullie beide partijen hebben met kandidaatstellingscommissies. Ja. ja. Onze leden stemmen één op één. Onze leden gaan er uiteindelijk over. Ja, maar er kwam toch eerst een voorstel voor een lees? Ja, altijd. Maar ja. bij ons is het ook... Ik werd bijvoorbeeld vorige keer op zeven gezet... en ja. onze leden hebben mij op vijf gezet. Dus bij ons wordt er echt ja. ook door de leden één op één uh, een stem uitgebracht. En in 2006 uh, kwam je met voorkeurstemmen binnen. Welke plaats stond je toen? Uh, toen stond ik... Oh, dat weet ik niet eens meer. Het is, is vijf of zeven zes, ook weer zien. Ja, En toen kregen jullie met drie zetels kwamen jullie in de kamer binnen... En uh, met drie zetels kwam en jij met voorkeurstemmen. Nu... Ik heb vorige keer uh, trouwens ook twintigduizend uh, stemmen ja. gehaald. Ja, de grootste voorkeurstem. Ongeveer trouwens, ja. iets van 19.000. Nee, had Al Bayrak aan de meeste en daarna kwam jij. Nou, Nebat Albaidak die heeft elke keer, elke keer als er verkiezingen zijn heel veel stemmen. Dus uh, ze doet kennelijk haar ja. werk heel goed. Ja. Het gaat erom wat je daar in die Tweede Kamer doet. En nu is mevrouw Tanja bij jou. Heb je, jij, jullie hebben ook al, want bij het PvdA is het iets anders. Er komt een kandidaatstellingscommissie. We hebben een hele en dan... commissie, een wijze commissie van mensen die dan met ons praat. Oké, okay, maar één van de criteria, en dat ja. was toen ik lid was van de Partij van de Arbeid en waar ik boos op was... Oh, was... nu hoor ik het woord. Tot 2000 was ik lid ja. van de Partij nee. van de Arbeid. Ja. Ik ben toen okay. gefrustreerd door Wim Kok, die de veren afschudde, ben ik weggegaan ja de partij. Mm. En um, ik vond paas We hebben ze nu, nu worden, precies, want want nee. we zijn nu weer richting de SP. De ja. nee, nee, nee, nee, ik ga, terug, ik ga waarschijnlijk we SP vieren. stemmen. Ik ga waarschijnlijk ja. SP stemmen. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, maar ja, Tania... Je moet ook op de echte in plaats van... <laughs> ja, ja, ja, ja, Maar nu is mijn vraag, Tanja, een van de criteria was altijd ook zichtbaarheid in de media. Mm -hmm. En ik vond dat altijd een stom criterium, omdat ik vind dat je moet kijken of iemand als Kamerlid goed is. Dus heeft jullie commissie weer die vraag zichtbaarheid in de media gesteld? Uh, gelukkig, ik heb goed nieuws, want het het is nu anders. Ook onder leiding van Hans Spekman. Hans Spekman is iemand die echt zegt... van: je moet de straat op, je moet gewoon luisteren naar de mensen... weten wat er daadwerkelijk daar gebeurt. Vervolgens die vertaalslag maken weer terug naar die Tweede Kamer. En uh, hij heeft dus hij heeft gezegd... tuurlijk, je moet wel kijken, je moet wel op een of andere manier zichtbaar zijn. Maar het is niet het grote criterium. Het grote criterium is... heb jij echt, uh, uh, ben je op straat geweest? Heb je geluisterd naar mensen? Heb je mensen ook naar binnen gebracht? Wat ik zelf heb gedaan is sinds anderhalf jaar... iedere woensdagavond een pizzasessie in de Tweede Kamer. Ja. Wat ik dan doe is twaalf studenten uitnodigen. Twaalf pizza's halen, benen op tafel. Wat gaat er goed en wat kan er beter maar dan in, de, in, er in het Maar dan zijn er toch het in de Tweede Kamer? Dus jouw pizza's zijn de <laughs> wel. van de Kamer. Nee, nee, want we ruimen nou, ze netjes wel, weer op. Dan ga ik toch iets vertellen ja. wat ja. totaal niet in de Kamer uh, gebeurt. Ik heb al sinds ik Kamerlid ben... netwerkbijeenkomsten, borrelend aan een baan... arbeidsmarkt en... Allochtone jongeren met Annenba. Ja, allochtone jongeren met Je bedoelt met niet Westen, wat Duitsers ja, zijn ook allochtone. Ja. En Beatrix ja, is ook allochtone. Ja, gewoon iedereen die heeft. Okay. Nou, laat ik het zo zeggen. Iedereen die voor het eerst is gaan studeren, van, okay. van wie de ouders nog niet hadden gestudeerd. die hebben geen netwerk om zich Klap. heen. En je hebt allerlei do's en don'ts op die arbeidsmarkt. Dus ik heb ja. heel veel netwerkbijeenkomsten georganiseerd. En, waar dan? en doe in het de nog kamer? steeds hier ook. En je alle hogescholen, Haasel, hogescholen universiteiten. Okay. En, woor, vorige week was ik in Eindhoven. Um, is, komende week ga ik met de nieuwe generation. Huidvat, ja, ontzettend leuk om... Mee te... Raak je niet vermoeid ervan? Nee, maar die, die jongeren die geven jou ontzettend veel energie. En als je ze kan bijbrengen dat het heel erg belangrijk is... dat je ook netwerken organiseert. Dat je ook weet wat er gewoon op die arbeid gebeurt. Bijvoorbeeld allochtone gezinnen leerden hun niet kinderen... Niet Westerse of Westerse. Ah joh, Dan je, je bedoelt, zwaartes... op... Nee, maar luister, allochtonen zijn Belgen, ah, eren, dinget, Maar je bedoelt Turken, ah, Marokkanen, Syriken, dus... Dat... Mag, zo mag je het ook noemen. Ik vind that's... dat allemaal... Okay. Ja, maar goed, kinderen die geen netwerk okay. om zich heen hebben. Laat ik het gewoon. Zo zeggen. Ja. Dus op dat is de eerste, de de de eerste de generatie student de uh, eerste de uit Griekenland. Blond met blauwe ogen. Precies. Ja. Die jongeren, met name dus ook die Marokkaanse, Turkse, ja. Arabische, Chinese ja. kinderen... die worden van huis uit niet geleerd om uh, discussies te voeren. Nee. om een, uh, Als ze ergens niet mee eens zijn, ja. om dat te vertellen. Terwijl als er één kenmerk op de arbeidsmarkt ja. in Nederland is... is dat de mondigheid. Ja. Dus ik vind dat ik dat soort dingen gewoon groot en breed nee, maar moet maar vertellen. Mijn mondigheid dus is dat, dat probleem waarom ik dus wegga. Nee, ja. nee, maar wat ja. je dan op een gegeven moment weer moet leren, Prim, is... alles. Met met maten. Er moet ook een bepaalde nuance prim, zijn. FHT, ja. dus dat, maar, kijk, luister als ja, ja, je hebt het als Ik ken juist niet. heel goed. Nee, maar wat, wat je wel hebt is inderdaad een belangrijk punt dat netwerken binnen de Surinaamse Indostaanse gemeenschap met name hebben ze nu het ook ontdekt. Dat nee. er moet worden genetwerkt. Heel belangrijk. Maar ik leer ze ook van je moet niet alleen maar oké okay, nu ga ik netwerken als ik Prim zie dan ren ik op hem af. Ja. Nee want netwerken misschien is, is Prim... Ook niet. Precies, en daarmee net. heb je niets. Netwerken is ook niet een kaartje afleven. Netwerken moet nieuwsgierig zijn naar dat. Ja. Ander. En zorgen dat je deelt met elkaar. We hebben een beller, een meneer Rest, en die heeft een vraag aan Tanja. Ja. Hé, hey meneer Rest, goedemorgen. Hoe gaat het met u? Goed, prima. Ja. Ik zit in mijn 84 ste dat weet u. Ja. Maar ik wou vragen aan die mevrouw. Ik ben een ervaringdeskundige. Ze hebben het zo vaak over de vergrijzingen. Dat kost geld. Ja, alles kost geld. Maar de enige die daar geen verstand van hebben... dat zijn de mensen die in de regeringen zitten. Want die zitten in twee, drie jaar, vier jaar... Wordt van een jonge man een grijsaard? <laughs> ja. ja. Nou, dus qua, ja, ik maar, ik, ik moet ook sinds haar. ik in de Tweede Kamer zit mijn haar verven, dus het klopt wel een beetje. En, en, en ik zag, meneer Van Rest, ik zag Fatma Korsakaya voor het eerst in 2003 of 2004. Nee, na 2004 ja. is het, het geweest. Na 2004 of zijn, ja. maakte ik mijn tv-programma Primtime en toen zei ze ook nog, maar ik vond dat ze prachtige haren had en prachtige benen. <laughs> en, en, en, dat zei ze zo net Dit in de bus, maar, Nee, nee, nee, maar toen zei ik net, ze kwam binnen en je bent ook grijs geworden. Ja, ja ik, ik moet ook nodig naar de kapper, geloof ik. Maar wat zei en u, meneer Vares? Ik Fares? ben nog steeds rood, hè? Wat zei u? Ik ben nog steeds rood. Wat gaat u stemmen, denkt u, voor de Tweede Kamer? Ik, meneer Vares? Nou, als het zo doorgaat, dan maar de dierenpartij. Die doet tenminste geen mens kwaad. Ik <laughs> heb nog geen orde. Oké, okay, meneer Vares, dank u wel voor het bellen. Nee, maar kijk, wat meneer Vares zegt. Ja. De politiek politieke slooppartie. Mm -hmm. Toch, het is. Het is. Kijk, wat, wat het wel is, je werkt je te platter. Maar het is wel. Um, iedere dag opnieuw dat je zelf. Um, Tenminste, mijn zusje zei het laatst heel mooi. Die zei, besef je wel dat je één van de 150 bent die dit mag doen. Ja. En, en daar moet je ook uh, dankbaar en dienstbaar voor zijn. Dus, want ik zei tegen: haar: ik ben een beetje moe. Ze zei, begin je schoenen aan te trekken en de straat op. En dat vond ik wel een hele mooie, want dat is het natuurlijk wel. Het is hard werken. We worden hartstikke goed betaald, vind ik zelf. En bovendien, het is eervol om dit te mogen doen. Fatma? Het is hard werken, maar voor je idealen moet je ook hard werken. Dus ik, ja, ik, ik zie dit gewoon als iets moois wat ik kan doen. En daar hoort hard werken bij. Je bent um, van een fractie van drie uh, in de periode 2006-2010 gegaan naar hoeveel nu? Tien. Tien. Is het dan een opluchting dat mensen dossiers overnemen? Of is het dat je zegt, nou, ik wil alles houden? Nou, Toen wij uh, onze presentatie met die tien deden, uh, twee jaar geleden ongeveer... Uh, was ook mijn reactie geweldig. Eindelijk uh, een hele hoop collega's die ook een hoop werk uh, kunnen delen. Maar vervolgens heb je dan wel weer andere um, dingen die je dan oppakt. Zoals die initiatiefwetsvoorstellen. Ja. En ik vond dat heel belangrijk om te doen. Dat pak je dan op. Ik heb in de commissie de wit gezeten ja. enquête. De commissie die onderzoek deed naar de financiële crisis. Ja. En de maatregelen die genomen zijn. Of dat uh, goed is gegaan. Dus ik ben de afgelopen twee jaar weer uh, vol aan Want als jurist, geweest. je was ook uh, kantonrechter plaatsvervanger je hebt ook gewerkt als advocaat, dan is het leuk om in zo'n commissie te zitten, want dan kan je weer dat juridische handwerk doen. Hè? Ja, nou dat hoort er ook bij. En ik ben natuurlijk toen destijds gevraagd, uh, kantonrechter plaatsvervanger word je alleen als je gevraagd wordt. Ik heb helaas uh, uh, niet no. als kantonrechter kunnen werken, omdat ik in de Kamer kwam. En dan kun je die twee zaken niet door elkaar gaan uh, oh, ja. doen. Dat mag niet, en dat wil ik ook niet. Um, uh, en daar heb ik dus ook geleerd om stukken heel goed aan te leveren. En kennelijk is dat een rechter opgevallen. Ja, en uh, hard werken wordt beloond. Tanja, jij mm. hebt ook met je juridische achtergrond. Merk je dat het prettig is dat je weet. Want, want soms hoor ik Kamerleden dingen zeggen. denk ik. Jongen, weet je niet eens hoe wet tot stand ja. komt? Ja. Je hoort al heel hoop domme dingen zeggen. Dus is het dan prettig dat je uh, uh, uh, de. de, de um, hoe noemen we dat? De. Juridische achtergrond heb? Ja, het, het, het is absoluut prettig dat je, dat je uh, weet hoe een uh, wet tot stand komt. Maar eigenlijk zelf uh, heb ik veel meer gewerkt binnen uh, jongeren en jeugd en dat soort dingen. Dus ik heb, ben niet heel erg juridisch gaan werken. Dus eigenlijk, mijn vader had er heel echt de pest in. Dat hij, mijn jurist Jouw vader had, is Ja, hij is notaris. Ja. En hij had zoiets van: Tanja gaat ook uh, rechten studeren en dat wordt allemaal mooi en goed. En vervolgens deed ik er niks meer mee. Dus hij is vooral heel erg blij en tevreden dat ik nu tenminste iets doe met mijn rechtenstudie. Oké, okay, voor jullie beiden. Uh, wat ja. is het belangrijkste dossier voor jullie de komende vier jaar? Uh, Fatma? De nou ja, arbeidsmarkt uh, daar, uh, die is helemaal vastgelopen. en Ik vind het heel belangrijk dat uh, alle werknemers gelijk behandeld worden... en uh, gelijke bescherming krijgen en gelijk, daarmee dus ook gelijke kansen. Dus ik zal daar mij, uh, daar, daarvoor mij ontzettend uh, voor gaan inzetten de komende periode. Okay. Nou ja, ik ben natuurlijk zelfs nu een woordvoerder onderwijs. Dus het onderwijs, ja, belangrijk, evident. Maar, um, ik maar ga... D66 is toch de onderwijspartij? Nee, dat, dat, ja, uh, ik ja, kan ja, dat niet dat, ontkennen. Dat, ja, dat zou wel waar. zo zijn. Dan is het toch jammer. Dan is het toch jammer dat je ziet dat met dat Kunduzakkoord... met name op hoger onderwijs een aantal zaken hadden kunnen worden doorgepakt. Zoals die langstudeerboete. Hm. En dat is vervolgens niet opgepakt. Maar terugkomend naar uh, um, wat, wat hierna... Maar weet je wat ik dus grappig ja. vind, Tanya? Ik vind je een schat van hem, heet. Dan ga ja je nou eens neermaken naar dat Kunduzakkoord. Het is geen sneer. Het is geen een constatering. Het is geen sneer. Het is een constatering. Tanya, Tanya. Het is niet gebeurd. Lieve Tanja, je weet dat als de verkiezingen voorbij zijn... Ja. en jullie willen de regering in... Ja. dat D66 een van je meest natuurlijke partijen is. Oh, maar dan is. hoop ik dat we samen kunnen optrekken... om er wel voor te zorgen maar, dat het eruit gaat. Oké, okay, maar lieve Tanja, de Partij van de Arbeid heeft geregeerd... Ja. als ik kijk, vanaf ik in Nederland ben... hebben ze vanaf Lubbers 3 geregeerd... en daarna twee keer paars... en daarna weer met... Uh, uh, uh, hoe heet die? Met balken en de. Mm. Een van de oorzaken van onze ellende is dat de P van de toen heeft gezegd: kinderopvang gaan we betalen uit de gemeenschappelijke kas. Ja, dat vind altijd ik zeiden, altijd. Is. Ja, ik vind het altijd verbazingwekkend. <laughs> ja, op de kosten van de belastingbetaler ja. gaan we het betalen. Mm. Dat de partij van de Armin dan loopt te zeggen wat zo slecht is. Is jullie. probleem niet dat jullie een bestuurderspartij zijn die vol zit met apparatchiks... Nou ja, kijk, het voert nu te ver gezien de tijd... om de, nou, nee, daar een nee, nee, hele de discussie de tijd, nee, tijd, te de voeren. De nee, nee, nee. Mijn punt, mijn punt is gewoon... ik ben woordvoerder hoger onderwijs. Ja. Ik constateer dat er een hele vervelende boete wordt uitgereikt... aan de studenten, die langstudeerboete. Daar heeft Boris van der Ham... zij aan zij met mij voor gestreden. Ja. Nu was er een mogelijkheid in het Koendersakkoord om het meteen van tafel te krijgen. Soms, en soms het, is krijg dus niet, het gebeurd. niet. Het is niet gelukt. Het is niet gebeurd, dus dat is dan jammer. Ja. En het is heel erg jammer. Kijk, wat maar je ook... het is wel gelukkig dat ze dat Koendersakkoord hebben... zodat we een begroting hebben kunnen... Indienen en nu kunnen we Je ziet nu wel op, in alle televisieprogramma's dat iedereen zo snel mogelijk nu weer afstand neemt van dat akkoord. Zelfs Hans van Balen die laatst zei tijd tijdens het programma: Nou, uh, want iemand zei, Oh, ja, moet het Lenteakkoord noemen. noemen. Nee, nee, noem het maar gewoon het Koendersakkoord. Dus het is wel spannend dat iedereen kennelijk denkt: Oh, we maar, hebben maar, er toch maar, niet okay. zoveel aan. Maar we vinden het okay. toch niet zo leuk. Even af, maar, maar, van, maar, je, maar ik wil dat die okay. grauwe antwoorden okay. maar, maar dan, dan moet je die... niet dat Ga komen. Oké, ga. je, gang, ga je gang, Dat dan, heb ik van jou geleerd. Je hebt het vroeger allemaal gezegd: Je moet stevig zijn in je debat. Dus mensen, het is allemaal de schuld van Prim. Um, uh, terug, nee, waar ik me serieus oprecht zorgen over maak ik was afgelopen lopen zaterdag in Amsterdam Zuidoost en dan praat je met vrouwen die zeggen we komen niet meer uit met ons geld ja. We zitten in enorme schulden. En dat is een van de dingen waarvan ik denk... als ik dat nou zou mogen oppakken. Weet je, gewoon armoedebeleid. Maar ook mensen, vooral die jongeren... leren omgaan met geld. Want het is ook ja. de andere kant, hè. Ja. Dat ze enorme schulden maken. Veel te makkelijk kunnen die maken. is daar doet daar heel, heel goed werk in, in, Absoluut. Ja, ja, absoluut. Ik, echt, ik heb het ook met Prima geprobeerd. Maar ik vind echt ja. een punt. Ik heb ja. van Ad Kuipers een heel mooie vraag. En die vraag vind ik echt... Tweede Kamerleden zeggen mij niets meer... zolang ze alleen maar partijgebonden mogen stemmen... en niet stemmen wat ze willen stemmen. Die zou bijvoorbeeld tegen het willen stemmen. Hij vindt dat zelf mee in het Hoe moeilijk is het, Fatma... als jij een debat verliest in je fractie... jij anders denkt... en dan toch meestemt. Kijk... Als je echt een heel principieel punt hebt en ze vindt dat dat niet kan, Diebie vond dit niet kunnen, dan moet je daar ook tegenstemmen. Ik heb één keer uh, tegengestemd, uh, 149 voor en ik heb tegengestemd. En dat ging over uh, dat allochtonen die hier woonden uh, zonder Nederlands paspoort allemaal uh, de Nederlandse taal uh, moesten leren. Ja. En ik wil dit even uitleggen. Ik had buren die drie kinderen hadden, niet de Nederlandse paspoort hadden. Die man werkt vijf uh, ploegendienst. Die kinderen studeren allemaal. Die moest dan verplicht een uh, cursus volgen, terwijl ze gewoon de Nederlandse taal spraken. En er waren gewoon een hele hoop die wel de Nederlandse paspoort hadden... geen woordspraken en in een uitkeringssituatie zaten... die dat niet hoefden. Ik vond dat te belachelijk voor woorden. Ik heb dan liever dat diegene die een uitkering heeft... de Nederlandse taal leert. En diegene die daar werkt en de kinderen studeert en meedoet... dat die met rust gelaten wordt. Ik heb daar vol overtuiging tegen gestemd. Dus het kan. Maar dan moet je wel heel goed... Je kunt niet met alles tegen gaan stemmen. Zo werkt het niet. Zo werkt een democratie niet. Ook in je partij heb je een democratische besluitvorming. Maar als Dibi vond dat hij op dat moment... principieel dat punt niet kon dragen... dan had hij dat moeten doen. Maar ik wil nog één laatste opmerking maken. Ook naar aanleiding van uh, de opmerking van uh, mijn collega. Uh, kijk, wij ja, betalen jaarlijks 10 miljard aan rente alleen al. Daar kunnen we een hele hoop dingen doen. Jaar uh, vijf jaar stilstand... Toen met de VV, PvdA en CDA. Vervolgens met uh, uh, PVV, CDA en de VVD. Heeft ons gebracht waar we zijn. En het is nu tijd dat we echt... Aan gaan pakken dat we hervormen. En dat is de reden waarom we de, de, de verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat dragen we ook. Tanja, we hebben mm -hmm. nog maar één minuutje. Ja. Nou vraag ja, heb, heb... heb je gewetensproblemen ooit gekregen met stemmen? Ik heb, ik heb ook gewoon tegen de partij gestemd. Uh, we hadden het verbod op ritueel slachten. Ja. En dan heeft mijn partij gezegd nou, dat, dat, dat dat kan. En ik heb tegen gestemd. Uh, en uh, dat vond ik zelf heel pittig om te doen. Omdat je, je zit pas in die Tweede Kamer. Wat stel je nou werkelijk voor? Maar ik dacht van, ik wil elke dag gewoon mezelf in die spiegel kunnen kijken. En zeggen van, ik sta voor een aantal waarden en normen. En die zijn voor mij belangrijker dan uh, wat dan ook. Hè? Dus het Kamerlidmaatschap is prachtig, maar uiteindelijk moet ik mens zijn. Oké, okay, Tanja en, uh, en Fatma Kors... Tanja Jaddanantzing en Fatma je hartstikke bedankt. Op de achtergrond horen jullie... van Tavares, Morden en de me, dat zei jullie. Ik vind jullie Prachtig, alle twee fantastische volksvertegenwoordigers. <laughs> ik hoop dat jullie nog lang doorgaan. Ik hoop dat jullie zo bevlogen blijven. En ik vind het altijd leuk als ik jullie bezig zie. Dank aan alle deelnemers, luisteraars... en natuurlijk de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroep. Redactie rin Aarts, Mario Suilen, Fatima... Nick, Harbers en Marianne Bakker... die ook regie deed, productie, Hans Witt en Momo Sarou... Oud Bart Daartselaar, eindredactie Primeraar Kijjoen. Primtime is een programma van de fantastische Omroep, de NTR. Zometeen door... Uh, nee, dat doen we niet. Zometeen door, al weken staan aan de gids.fm. Morgen zijn we er weer. En dan met de zangeres Denise Jenna. Tot morgen. Namaste. Dag. <tied> Een vrouw met helemaal gek in de Als man zijnde met droge ogen lopen, niet langs de mediamarkt. Belangrijke en gewone mensen. Ja, ik wil iets voelen, ik wil iets aanraken en ik wil gewoon de beleving meemaken. Over de zin en onzin van het leven. Leegte, verveling, je voelt je niet geliefd, je voelt niet dat mensen van je houden. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Aan de andere kant is het een open financieel model waarin wij nog een, een te strak, niet flexibel beleid hebben. Vanmiddag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1.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 U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen. Ontwikkelingssamenwerking. Prijswinnende de documentaire over het leven van twee opmerkelijke vrouwen op de Amsterdamse Wallen. Mijn zus die werkt nog. Meneer, wil u nog billenkoek? Vanavond, de Teledoc Oude Hoeren. Die tegenwoordig, die weten daar helemaal niks van. Die laten hun eigen helemaal uitwonen. Vijf voor half negen bij de VPRO op Nederland 2.